7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia zijn vandaag acht lichamen gevonden. De lichamen van in totaal 25 mensen zijn nu aangetroffen. Het cruiseschip kapseisde vorige maand voor de Italiaanse kust toen het te dicht langs de rotse voer. Vanwege het slechte weer konden maar drie lichamen direct geborgen worden. Het kan volgens de autoriteiten nog wel even duren voordat de andere lijken aan wal kunnen worden gebracht.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 Het weer vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselend bewolkt en behoorlijk zacht, maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vielen staan nog op de A1, Apeldoorn-Hengelo, 2 kilometer bij Deventer-Oost. Op de A12, Den Haag utrecht bij net de 4 kilometer. Dat is een ongeluk op de verbindingsweg naar de A27. Op de A20, vanaf Hoek van Holland naar Gouda, 2 kilometer, bij klein polderplein. Op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. 3 kilometer. Welk boek wordt Managementboek van het Jaar? Kijk voor de zes nominaties op .nl. managementboek Managementboek.nl. De beste boekensite en meer.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 U kent onze gast vooral van de Reunie. En misschien is hij u in de linkerbaan wel eens met rokend rubber voorbij gebruld... al reest hij eigenlijk alleen op circuits... maar nu maakt hij de theaters onveilig met sterke verhalen. Een voorstelling met genoeg ellende voor een avond prettig leedvermaak. Hier is Rob campus. Uw presentator is Petra Possel. Ja, en het grappige is dat leedvermaak. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar we zitten er altijd wel bij te grinniken bij alles wat jou overkomt, Rob. Ja. Kan je dat wel? Gelukkig, velen? gelukkig maar. Ja. Kun je het wel velen? Dat iedereen ja. zo met je meeleeft op deze ik, eh, ironische toen ik wijze? Voor, toen ik voor het eerst ging voorlezen uit Inhaal Race... toen werd er veel harder gelachen dan ik had ingeschat. Ja. En uh, daar was ik eigenlijk wel blij om. Ja, want, je... want ik vind ik schrijf het toch allemaal met een knipoog op... omdat ik zelf anders er zo verdrietig van word. Dus... Ja. Dan zou je ten onder gaan. Ja, volgens mij als je jezelf heel serieus neemt... dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of je wordt heel erg gelukkig en rijk en beroemd, of te groot. Nou moet ik je wel waarschuwen... want ik ja. ga jou vanavond dit uur heel erg serieus nemen. Oh, wow. wij... nou ik, ik ben helemaal bang voor. Ik sta er wel voor open om samen met je ten onder te gaan. Ja. Maar we gaan heel serieus zijn. <laughs> okay. Dus. Kom, zeg, goed. ben jij al gebeld door... Uh... Door de A? Nee. Tenminste, nee, hij staat aan, maar nee. Niks. Ja, hij nee. mag helemaal niet aanstaan trouwens. Hè. We zitten in een radioprogramma. Maar goed, ik lees vanochtend op de, op de voorpagina van Trouw... de opvolgers van Job Cohen komen liever niet al te gretig over. En er hebben zich nu toch al binnen 24 uur uh, weer twee uh, heren gemeld. Ja. ja, ik vond het zo... Ik hoorde vanmiddag een interview met Martijn van Dam. Ja. Toen dacht ik, waar heeft hij zo snel een visie vandaag gekregen? Maar die man had al een visie misschien. Dat kan bijna niet anders. Je of een ze een hebben een heel politieke snel... staat van dienst al? Ik vond hem geweldig. Ik ja. moet eerlijk zeggen. En ik, Diederik Samson heeft bij mijn dorp gewoond. Dus die ken ik uit het kinderdagverblijf. Maakt ook een zeer betrouwbare indruk. Dus die zie je ook wel zitten. En dan ja. hebben we Plasterk nog. Hè? We zitten nog te wachten op zijn mededeling. Ja, ja vind ik alweer meer een regent. Dus en... uh, doe die Martijn van Dammer. Ik vind het wel goed. En ja, dat is te gretige over. Ja, ik, dat is dan weer typisch van PvdA. Van, weet je, dat, dat is half slachtig. Het is halfslachtig. Uh, het is valse bescheidenheid. Hallo, die man is weg. Tuurlijk snap, je moet niet op zijn graf staan dansen. Maar je kan wel zeggen, nou jongens, ge, doe mij dan maar een keer een kans. En dan denk ik, ja. ze vroegen ook aan die meteen van Dam. Ja, wat ben je een nieuwe tussenpauze? Toen zeiden, ja, zijn er zijn al zoveel geweest die vervolgens 30 jaar zijn blijven zitten. Ja, ja. Dus, uh, Hoe is jouw verhouding met het dagelijks nieuws? Vroeger was je nogal nieuws Ja, ik ben een beetje. Posttraumatisch stress opgelopen van kopspijkers, drie jaar, geloof ik. Want toen speelde je elke kop ja, in de kant. Ja, ik was altijd degene die al die banden opnam. De hele ja. nachten zat ik dan naar de voorstelling nog te kijken. En daar ben ik een beetje van genezen, omdat je misschien komt dat je de waan van de dag dan um, gaat zien. Ja. En ik weet dat ik een beetje. Vooral het onderdeel waan in deze. Ja, ja, ik weet dat ik een keer voor BNN, nee, voor de Karel was het al. Uh, drie weken in, in de Amazone verdwenen was. Geen satelliettelefoon, helemaal niets. Toen kwam ik terug en toen deed ik mijn telefoon aan en toen stond hij. Allemaal sms'jes. Heb je het al gehoord? Heb je het al gezien? Balken en dus zijn voet ligt eraf en Andreas is dood. Dat was drie Breaking weken. News. Drie weken nieuws. Toen ik uit Nederland. Yeah. Toen dacht ik, ja. ja. Ik, ik wacht nog op een tv-programma of een radioprogramma... dat de krant van eergisteren behandelt. Of van vorig jaar. Dat je denkt, jeetje, maakten ons toen druk om? Nou, Ik heb laatst geturfd. Maar elke week heeft zijn eigen hype. Ja. Of zijn eigen grote nieuws. Wat, ja. Waar alle programma's wat aan doen. En dat was natuurlijk deze week Johan Frieso. Ja, maakten we me de... heel kwaad om. Waar maak je je kwaad over? Ja, de, we, we hebben zo'n behoefte aan oorspronkelijke denkers in het land. Dat zie je ook aan de Maarten van Rossum. Als er één iemand ergens opstaat die iets anders beweert dan de massa... dan gaan we meteen overal etiketten, worden hier erbij gehaald. Maar ik vind het echt jammer, nou, kwaad over... Ik, vind, ik word er verdrietig van dat er dan niemand bij die pers is... die dan zegt, jongens, wat zijn we hier aan het doen? Wat een gekkigheid eigenlijk, laat die man... Uh, lekker liggen en laten gewoon wachten... tot die familie met iets naar buiten komt. Hm. Want als iemand in coma ligt, ja, je kan nog... Het hele helemaal onaardig om te zeggen... Ik kan elke 10 jaar uur een bulletin uh, ja. uitbrengen. Ja. ja. ja. Dus bij... ik, snap die ik snap het gewoon niet, die gekte. Dat er dan, ni dat er dan niet één... Nou, volgens mij, de wereld draait doordeed het volgens mij goed, hè? Die het alleen maar aankomt... Die heeft dat... het heel bescheiden gedaan. Ja. Maar misschien hadden die dan weer iets geleerd van, van de Elfstedentocht. Ja. Hoe ze dat opgepakt ja. hadden. <laughs> dus ja. ja, er is toch elke week ja. gewoon... Iets. Ja, maar bij de toch gingen we allemaal in mee. weet je Bij, de, bij Friso zeiden Vrolijke we allemaal... Vrolijke koorts was dat, ja. ja. Ja, maar dat wilden we ook allemaal. Ja. Maar bij Johan daar ik denk dat we ons allemaal gegeneerd voelden... afgelopen weekend. Is er dan niet nog een heel klein restje stand-up comedian in je... Of, of comedian sowieso, of die nou stand-upt of niet... die dan denkt, Hè, ik zou het toch wel leuk vinden... om nu een dagelijks podium te hebben... dat ik iets kon zeggen, dat ik iets kon laten zien? Um, we zijn met de kro bezig met een pilot voor een satirene... Uh, hier is tv-programma. Um, alleen, ik ook wil... Ook dat nog, maar dan anders. Nou, dat weer. Nou, dat weer, <laughs> nou dat weer ja. Nee, nee, nee, nee. Nee, uh, ik weet helemaal niet of ik het mag zeggen. Ach, wel, ja, kan mij het Het heet Zonde van de Week. En dat aardig is dat we gaan proberen om het nieuws... maar het hoeft niet eens van de week te zijn, maar van de maand mag ook... Te, te, te, te bezien vanuit de zeven katholieke hoofdzonden. En dan, nou ja, wat het precies wordt, weten we nog niet. Maar dan aan te wijzen, wie, wie was nou de grootste zondaar? En hopelijk natuurlijk... De cabaretiers in het panel uh, zelf. Dat ja. zou het allerleukste zijn. Maar dan probeer je toch... ja, net in, ik, nou ja, Het zou zo fijn zijn als er net iets meer... Uh, beschouwing in komt dan alleen maar... Uh, ja, uh, van Strauss-Kaan nu vandaag weer zeggen... dat het de grootste zondag ja, van, ja. Deze, van het universum is waarschijnlijk. Omdat hij opgepakt is vanwege de, vanwege de heftige feestjes. Ja. Ja. Maar, maar dat, dat betekent dus dat je dan op zoek bent... naar een authentieke gedachte eigenlijk. Ja, het... altijd. Ja. Maar dat is heel erg moeilijk. Ja, nou ja, volgens mij als je op zoek gaat naar een authentieke gedachte... dan ga je ja, zeker het niet komen. Nee, dat is ja, het. maar heb je hem van nature dan? Ja, uh, ik merk gewoon dat ik eigenlijk vaak voornamelijk denk... wat heel veel mensen denken. Ja, nou... Ik betrap mezelf niet heel vaak op een hele grote originaliteit, maar jij... Oh, dat vind ik trouwens niet, want ik luister heel veel naar jullie programma. Dus daar ben ik het helemaal niet met je eens. Maar nou goed. Um, ja, kijk, ik, ik zeg altijd... Bedenk maar even de reunie, want ik ben, ik ben geen uh, hele goede stand-upper... met een hele scherpe maatschappelijke mening. Dat heb ik nooit gehad en die, die ga ik zeker niet krijgen. Um, wat ik bij het interviewen merk is dat ik altijd... Ja, ik, zeg wat in me op, ik vraag wat in me opkomt, met enig respect. En dan blijken er heel veel mensen te zijn die zeggen... ja, dat had ik ook willen vragen, maar dat durfde ik niet. Nou, ja, of dat dan heel authentiek is? Nee, nee eigenlijk niet. Het enige authentiek is dat ik het wel durf te vragen. Maar ja, kennelijk is dat al Goed, heel dat je, dat je een lefgozer bent. Eigenlijk. Ja, of heel nieuwsgierig. Ja. We gaan daar even lekker in rondpeuren zometeen. Oh. Eh, luisteraars die kunnen reageren op deze uitzending via onze website, via het eh, gastenboek van de website radiokunststof.nl en heeft u iets te vragen of op te merken over Rob Campus die hier te gast is, doe dat dan nu want dan kunnen we het nog even behandelen tijdens dit uur. Rob, je bent presentator en cabaretier. Binnenkort op 4 maart gaat er weer een nieuwe serie van 9 afleveringen van De Reunie van Staat het tv-programma van de KRO waar je al jarenlang wekelijks miljoen mensen naartoe weet te trekken, iets minder opvallend is... dat je nu na jaren afwezigheid ook weer in het theater staat... met het programma Sterke Verhalen. Ik ben er naartoe geweest en ik kwam erachter, toen ik naar de speellijst keek... en toen we daar nog eens achteraan gingen bellen... dat er helemaal geen officiële première is. Is dat bewust beleid? Ja. Waarom? Wat? Omdat ik... Uh, ik, wil, ik wilde dit heel stiekem doen... Mag ik je een tip geven? Ja? Ga dan niet in een radioprogramma zitten dat zo nee, veel beluistert. Nee, nee, nee, dat, dat, nee, dat is nu ook voorbij. Ja. Uh, De deuren uh, staan nu open, dames en heren. Uh, ja. is centen, want daar ging het om, of niet? Ja, ook. Ja, die komen toch wel. Kijk, ze kunnen een kaartje kopen. Officieel ben ik niet meer aan het try-outen, volgens mij nu. Dus je bent eigenlijk nu in première? Oh ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. <laughs> nou, we gaan dan wel officieel feestje vieren volgend seizoen, denk ik. Maar er zat iets achter van, ik wil het heel ja, klein doen. Ja, daarom speel ik ook in die kleine zaaltjes. Daarom is het bijna niet aangekondigd. Dus, ja. Maar waarom is dit dan? Nou, omdat, omdat ik... Um, ik ben gestopt vijf jaar geleden met theater. Omdat ik merkte dat ik op tv een vorm gevond, gevonden had... die heel erg bij mijn persoonlijkheid past. De en, Reunie? Ja, ja, de Reunie. En, uh, um, maar ook mijn andere tv-programma's al. Die pasten naadlozer bij mijn, bij mijn persoonlijkheid... dan wat ik in theater deed. Was ik toch aan het zoeken. En ik merkte dat ik... Dat, ja, Um, dat als ik dat weer opnieuw wil doen, dat ik een andere toon moest vinden. En ik dacht, nou, dat moet ik dan echt in de verstrekte anonimiteit... ergens een Tietje Extra deel gaan doen. Want anders dan, ja, iedereen... Al, al zijn het met je vrienden en je familie die er bovenop springen... er allemaal iets van gaan vinden. En dan kan je niet meer klooien. En je moet toch... Gelukkig heb, heb ik het vooral voor de eerste try-out al gedaan. Maar en begrijp ik niet goed dat je een hele tournee in boeren schuren... achter de rug hebt, om het maar zo klein mogelijk te houden... Ja. Echt waar? Eigenlijk wel, ja. ja. Nou ja, jij bent in Den Haag geweest kijken. Het ja, was een het was, wijktheater, ja. over een ontzettend mooi theater. Ja, heel sympathiek wijktheater. Maar, maar natuurlijk wel in de middle of nowhere. Ja, niet maar... die Legendia, niet de kleine komedie, niet de Haagse schouwburg... of weet ik waar je allemaal kan staan. Nou. Allemaal bewust beleid. Ja, ook omdat ik uh, mijn laatste twee shows... was ik zelf niet erg tevreden over. En die, die gingen meteen in try in zalen van vijf tot 800 man. En dat zat er dan ook. Die, die, die verwachtingen waren te hoog gespannen. Twee jaar van tevoren moet je dan al aangeven ja. wat je titel wordt... en wat ja. je thema is natuurlijk. Ja, ja. en ik had ook... Dacht, ik wil eigenlijk voor, ik wacht, mijn eerste idee was, ik ga lekker voorlezen. Alleen en een beetje eromheen kletsen. En uh, ja, dat moet je dan heel dat moet je dan klein doen. Want uh, ja, voorlezen in een zaal voor 800 man is niet zo zitten. Maar vervolgens moet je het dan toch theatraal vormgeven. Ja. We komen er zo over te spreken, maar we dalen even af in die, uh, in die theatercarrière spelonk. van je ja, de Spelonk van de jaren tachtig. Want ik, in de jaren tachtig uh, won je het Leidskabaret Festival. Tweede. Heel eerlijk blijven, nee. De herenflikken waren heel beroemd. Ja, nee. Oké, tweede. Daarna vormde je trio de moorsige types. Daar heb je nog heel lang mee opgetreden. En dit is een fragment uit 1991, Cabaret Oh, Sorry, wacht even, wacht even, dat vind ik wel jammer. Dat vind ik wel jammer als het altijd kerstmis is dat er nooit meer oorlog is. Dat vind ik wel jammer. Want dan zijn we ook CNN kwijt. Hi, this anyway is CNN International. Hi. Hi, this is CNN International updating headline news on the, the, the war in the Persian Gulf. I'm Rob Kampus. Hi. Hi, I'm Hans Wiemens. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. De Belgische regering heeft alsnog besloten om vijf Patriot-raketten naar Turkije te sturen. Gelukkig konden ze nog net voor Ankara uit de lucht worden gehaald. Rob. Hi. Hi. Het Pentagon heeft nu ook de eerste officiële cijfers bekendgemaakt. Het zijn 4, 6, 18, 23. En het reservegetal is 43. Ja, nou, open doekje. Dat wel. Ja, ik, ik, ik, ik meen te zien dat je een lichte kleur op je wangen hebt nu. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat uh, vind je ervan als je jezelf terug hoort? <kijf> nou, ik heb toevallig dit laatst ook op YouTube gezien. En ik vond het wel heel grappig. Uh, Je had een driedelig kostuum aan, waarvan de schouders echt breder waren... dan twee martsmeetsen bij elkaar. <laughs> ja. ja. Ik, um, ik heb er heel weinig van teruggezien. Wat ik me van de types herinner, is dat, er, dat, dat het uh, briljante ingevingen waren... En maar dat het jasje waarin het in zat vaak uh, daar niet in paste. Of, uh, Wat was er mis mee? Laten we het inzoomen op jouw rol in het geheel. Nou, ik hoor dat ik een ontzettende maken hier ben. Wat ik ook wel was. Wat ik nog wel ben, denk ik. Um, nou, nee, ik, ik vond het een heel leuk duo. Um, maar we gingen vaker voor de grap dan voor de inhoud. Dat, misschien dat was het enige. Maar ja, we hebben iets van tien of twaalf jaar opgetreden. En we hadden heel veel publiek die daar heel erg... Het, het, het, het, had meer, het, het zat meer in de traditie van Monty Python, denk ik. Die, die dachten ook ontzettend lang na over alles wat ze deden. Maar ja, die sketches waren toch vooral grappig. En hoeveel, ja, ik, ik vond daar nooit heel veel diepere lagen in... totdat ik las in hun biografie las en wat ze er allemaal mee bedoeld hadden. Maar goed, dat had je niet door toen je het zag. Je moest gewoon nee. lager dan. Ja, ja. ja. ja. en zo, zo was de type zo. Dat, dat is overigens wel een overeenkomst met... Uh, ik heb een hele middag doorgebracht met een mapje uh, de krit. Op, op campus of, door de hele. En... Wat heb jij een zwaar leven? En ik moet zeggen, ik heb, ik heb een beetje gelachen erom, maar <lacht> ik, heb, ik, ik was, werd er ook bijna droevig van. Ja. Want je hebt het ontzettend voor je kiezen gekregen. De cabaretkritiek op jou is altijd snoeihard geweest. Echt jaar in, jaar uit. Ze hebben er echt alles aan gedaan om je theater uit te krijgen. Nee, dat is niet helemaal waar. Het begon wel vrolijk, maar het werd wel steeds minder vrolijk, Rob. Ja, ze hebben eerst tien jaar lang geprobeerd de types kapot te schrijven... en mijn solovoorstelling aan te praten. En toen ik dat deed, schreven ze dat ik dat nooit had moeten doen. <laughs> dat is niet helemaal waar trouwens. Volgens mij was het vooral uh, NRC en Volkskrant. Maar andere kranten waren met name over mijn soloprogramma's... en ook over de laatste programma's van types eigenlijk wel heel lovend. Maar als ze tekeer gingen, dan was het ook ja, zo op de man. En, en... Ja, het was gewoon naar. En er werd ja. heel vaak gezegd, hij heeft eigenlijk weinig boodschap te vertellen... of ja. het is zo gewoontjes wat hij doet, of we kunnen er niet om lachen. Ja. En, en op het laatst, uh, iemand als Patrick van der Hanenberg van de Volkskrant... die schreef in 2004, na de blamage van tijd zat... dat was dan ja. dat vorige programma... leek er voor Campus nog maar twee mogelijkheden ophouden... Of een geweldig revanche maken. dat als een criticus. tot het schaamrood op de kaken bezorgt. Campus heeft nog een derde optie ontdekt: een slechtere <lacht> show maken. Dus ja, nou, dit vind ik wel, ja, dit ving nog wel uh, Leuk geformuleerd. Ja. ja. Maar goed, de, bedoel, je bent niet voor niets zonder première begonnen nu. Dat, dat moet toch op de een of andere manier er wel ingehakt hebben? Mm. Daar blijf je toch niet, niet, niet cool onder? Nou, Nee, nee, nee. Ik, ja, ik vind het lastig. Onder de, ik, ik vind, je moet, over, over, je moet niet over recensenten lopen zeuren. Nou, recensenten niet, maar een algemene lijn, een algemene kritiek... die steeds weer terugkomt. Dan ga je uh, toch twijfelen aan je eigen rol in het theater? Mm, nee, nee. Um, los van dat um, Van de Hanenberg over dat ene programma wel gelijk... want ik was daar zelf ook heel ontevreden over. Dat en, was veel je laatste vroeg Ja, ook veel ja. te vroeg in première... En, Heel veel gedoe uh, tijdens de try-out-periode. Hmm. Dat is de reden waarom ik nu heel klein... Kijk, soms, soms wordt je door je eigen roem of succes word je meegesleept. Hè? Theaters worden geboekt en dat wordt allemaal groot aangekondigd. En dan denk je, oh, ik ga even wat anders doen. En dan ben je op tijd klaar. Ja, eigenlijk heb je dan een regisseur of, of een impresario nodig... die gewoon zegt, joh, zullen we het allemaal afzeggen? Ja. Maar ja, die druk financieel en alles is natuurlijk zo groot... dat. Iedereen, iedereen doet, doet alsof zijn neus bloed, eigenlijk. En als je zelf... Ja, dan hoef je maar heel klein beetje boter op je hoofd te hebben. En je denkt, nou ja, het komt nog wel goed de avond van tevoren. Wat ik vaak zo is, hè. Vaak komt het nog, maar, net, het komt nog net goed. Nou ja, soms niet. Um, je bent wat bescheidener geworden misschien nu. Of wat wij? Voorzichtiger? Nee, nou ja, ik, zit, uh, ik heb met Brigitte van Gol mijn empresario heel erg uitgebreid ervoor gehad. Van, joh, ik, wil, ik wil mijn eigen vorm vinden. En... Um, ja, ik heb de recensenten natuurlijk ook niet heel erg hard nodig. Het publiek vindt mij wel of vindt mij niet. En dat is in theater natuurlijk altijd zo geweest. De types had heel veel publiek. En mijn solovoorstellingen, die overigens uh, wel uh, um, uh, positief gerecenseerd werden... door bijna alle kranten, nou ja, daar kwam zeven of 900 man op af. Ik denk mm -hmm. uiteindelijk als je iets moois maakt waar de mensen... of vrolijker, blijer, een beetje hoopvoller de zaal uitgaan... dan vindt iets zijn weg wel. En dat is een. Hetzelfde met de reunie. Want je, je hebt het nu over theater, maar ook de reunie. Ik weet nog, ik weet haar fijn wat Wim de Jong in de Volkskrant schreef. Wat schreef hij dan? Die schreef, en ik heb het daar met hem over gehad, namelijk later, dat ik me nu definitief mijn ziel aan de duivel van de kijkcijfers had verkocht. Nou, twee jaar later belde hij voor een interview. Toen zei ik: joh, weet je nog niet wat je ooit geschreven hebt? Nou, dat was natuurlijk al lang vergeten. Toen ik ja, waar ik boos over was, is niet dat je het klote vond, want dat mag. Alleen je suggereert dat het niet oprecht was. Terwijl, ja, misschien ben ik een sentimentele loser. Dat heb je heel goed gezien waarschijnlijk. Alleen het is wel heel oprecht wat ik doe. Mm -hmm. En tweede, ja, nou, ja, toen had je zoiets van: ja, mijn, mijn vrouw zit ook wel elke uh, zondagavond een traantje weg te pinken. En ik, uh, en ik kijk wel mee. Ik geloof dat het inmiddels gescheiden is. <lacht> maar <lacht> je weet niet of dat een oorzakelijk verhaal nee, nee, is. Nee, dat weet ik niet. De, nee, maar dus, dus kijk, het enige wat me erin raakt uh, in slechte kritieken is dat ze aan mijn integriteit twijfelen. Nou, en Waarom raakt ze dat doen... jou eigenlijk? Want ik neem aan dat je zelf niet twijfelt aan je eigen integriteit. Nee, nee natuurlijk niet. Nee, maar je weet, je, als je gewoon weet dat je iets maakt uit oprechte, oprechte bezieling... of oprechte passie of wat het ook is, nieuwsgierigheid in mijn ja. geval vaak... dan ja, ja, dan, dan, ja wat, we, daar kan je ook geen verantwoording over afleggen... want dat kan je alleen maar aan jezelf... Deze in dit nieuwe programma, want je bent dus vijf jaar, zes jaar even niet in beeld geweest, in het theater nee. althans. Je bent nu weer terug, uh, je zoomt in heel fijntjes op je midlife crisis, Een crisis, uh, of een crisis moet ik dan zeggen, die je het afgelopen jaar hebt overleefd. Die je ook beschrijft in dat boek Inhaalrace. Getrouwd, twee jonge kinderen, het aanleggen met een jonge meid. Een scheiding, een half jaar in een lekkende kerven En dan nog meer treurigheid. Internetdating kwam ik ook nog tegen. een hele rattenplan. Ook in het theaterprogramma. Een het dwerg zonder gevoel voor humor. En rete egoïstisch zoekt. Zo heb je jezelf in de markt gezet. Vooral naast mij ben je altijd mooi en aardig. Ja, ja. Autoraces. Nou ja, kortom, alle ups en downs van Rob Campus komen voorbij. En je begint de show met de mededeling. Jullie zullen wel over me gelezen hebben in de roddelbladen. Ik kan het daar nu nog niet over hebben. Hoe graag ik dat ook wil, in mijn volgend programma... zullen jullie er alles over horen. Nee, nou, begin er niet mee, het zit na een kwartier. Het zit vrij vroeg erin. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, omdat ik vermoed dat mensen dat antwoord wel willen horen. Ja. ja. Um, afgelopen week was er een rechtszaak over, over de kwestie. Uh, er is een kwestie aangespannen tussen een ex-vriendin van je... Mag ik het zo noemen? Ex-vriendin, ex-garrel. ex iemand Ja, dame, ex-dame. Eh, eh, er is een kwestie tussen jullie dat gaat, dat, dat gaat over stolken en omgangsregelingen enzovoort. Uh, uh, uh, Even Er is een kwestie tussen officier van justitie en het Openbaar Ministerie en deze mevrouw. Hè? Juist. Het is gewoon gearresteerd en gedagvaard. Ja. En jij hebt daar. Jij hebt dat aangebracht, die zaak? Dat, ja. Daar kan je wel ja op zeggen, toch? Ja, ja. Tuurlijk, ja ik ben ja. slachtoffer in deze. En je kan er eigenlijk niks over zeggen, of wel? Nee, weinig, omdat uh, het ligt bij de rechter. Mm -hmm. Dat is het voornaamste. En uh, het andere ding is, er is een kind in het geding. Dus ik vind gewoon, daar moet je je mond over houden. Ja. Goed, dan respecteren wij dat vanzelfsprekend. Ja, ik vind het heel lullig wel. hoor, want net wat ik in mijn show zeg. Die, die, die, je je wil er van alles over kwijt. Maar. Voornamelijk je nu... omdat je je verhaal kwijt wil, denk ik, of niet? Ja omdat, ja, je, ja. omdat het je dwars zit, bedoel ik dan eigenlijk. Ja. ja, ook. En ook natuurlijk omdat ik denk dat je daar wel een doel mee dient. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die met dit probleem te kampen hebben. Mm -hmm. En um, er zijn een aantal zaken in het leven waar je met elkaar afspreekt... je niet over hebt. En stalking is daar één van. Omdat je het daar mogelijk mee verergert. Mm -hmm. Net als dat kranten niet schrijven over zelfmoord, weet je, omdat het dan ergens zou kunnen worden. Maar dat is natuurlijk wel een vicieuze cirkel, want daardoor wordt het niet besproken. Da om die reden zou het goed materiaal zijn voor een boek, een film of een theaterprogramma. Ja. Maar niet nu en niet in dit geval. Nee, goed, duidelijk. Uh, wat ik wel meekrijg, behalve deze hele zaak... die natuurlijk ook nogal wat opschudding heeft veroorzaakt... maar sowieso dat hele leven, dat die hele midlife crisis van je... wow, dat was wel heftig, hè? Ik bedoel... Je hebt het ja. wel voor je kiezen gekregen. Dus die hele theaterkritiek van daarvoor is er eigenlijk niks bij. Oh, dat weet ik niet. Ja, die hoe, hoe kijk je, je erop terug? maakt niet zo. Nee? Oh. nee. Hoe, hoe kijk jij terug op die periode? Want ik neem ja, aan dat jij man als let... gesloten. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, ik rol graag van de ene crisis naar de andere. Of dat, dat gebeurt mij. Um, nou, ja, het rare is... Um, en dat hoop ik ook in mijn programma te vertellen... Is... Um, ik, ik, jij noemt het nu weer een midlife crisis. Ik doe het met programma Express niet. Omdat um, uh, ieder mens loopt in zijn leven uh, op een kruispunt af. En weet soms even niet of hij links-rechts af moet. Of gewoon rechtdoor waar hij heen stiefelde. Ja. En die heb je op je zestiende als je eerste vriendinnetje... of je eerste vriendje het uitmaakt. Die heb je op je dertigste als je bent afgestudeerd. En je hebt een goede baan. En je denkt, hey, was dat het nou? En de ander heeft het op zijn veertigste of vijftigste. Um, meestal raak je dan van paniek en ga je naar rare dingen doen. Maar dat is eigenlijk omdat je meestal, dat is wat ik ook begrijp van mensen die daar verstand van hebben, is het omdat je niet goed naar jezelf luistert. Omdat je niet doet wat je hart je ingeeft. Mm -hmm. En um, ik ben in een lekkende caravan gaan zitten. Gewoon omdat ik het ook stoer vond. Weet je, heel misplaatst soort uh, Van uh, terug naar de bron en zo. Maar ik werd daar heel gelukkig van. Het was natuurlijk een hele rare tijd. Echt lekkend en, en met wanten aan in bed en zo. Maar ik leerde mijn kinderen daar enorm goed kennen. Het was niet dat ik slecht contact met ze had, maar ik was wel soms was ik wel de papa die het vlees sneed. Dus ik werd daar veel vrolijker van. En uh, ik heb geleerd dat als je goed naar jezelf luistert... dat je elke tegenslag en crisis eigenlijk wel de baas kan of in ieder geval wijzer uitkomt. Maar nu lijkt het bijna alsof een crisis een soort uitje is... Waar je met een treinkaart buitengewoon van kunt genieten. Als de NS het aan gaat bieden, dan schrijf ik in. Maar wat in jouw theatershow zit, dat gaat over een groot gevoel van eenzaamheid. Over de rand van de afgrond. En dan niet een beetje afgrond. Maar dat gaat over doodsangst, maar ook doodsverlangen. verlangen. Ja, maar. Het gaat maar wat verder. Maar het grappige is namelijk dat er zit één liedje in over. Dat ik samen met Theo Nijland heb geschreven over de man met de Zijs die ik ontmoet en ja. die mij probeert te verleiden om te hard te rijden en het IJsvermering in te rijden. Um, dat gaat over een periode dat ik nog getrouwd was. Dus die eenzaamheid. Kijk, het voordeel is als je eenzaam bent in een caravan en het lekt, dat is vrij duidelijk. Dan ben je eenzaam en je bent ongelukkig en je mag janken en je dat mag zien van buiten zelf. Ja, nee, maar dus wordt ja. het voor iedereen duidelijk. Mm -hmm. En terwijl als je... Uh, en ik, nou ja, ik heb heel weinig zin om, om iets heel onaardigs over mijn huwelijk te zeggen, want ik heb ontzettend goede verstandhouding met, uh, met de moeder van mijn jongetjes. Um, maar wij waren daar allebei gevangen. Mm -hmm. En gevangenschap, dat je niet van jezelf niet mag voelen wat je eigenlijk voelt, mm -hmm. dat, is, dat is veel erger dan een lekkende caravan zitten. Dus voor mij was die lekkende caravan op dat moment een bevrijding. En, en dat is ook. Dus nee, het was verschrikkelijk. En ik zat er echt soms te janken. Uh, uh, te, met mijn wandjes voor mijn, voor, mijn, voor mijn ogen, zou ik maar zeggen. Of ik zat. Uh, in, ik had een splinternieuwe auto gekocht, dat doe je natuurlijk dan. Hè? Want naast die, die lekkende kerven stond een splinternieuwe auto. Nee, dat auto. kon niet, want het was allemaal modder <laughs> en, en, en sneeuw. Maar een paar honderd meter verderop stond. Een exercitie. Ja, heel snel. Die, die had ik net iets eerder ja, gezien. jammer dat ik het niet gezien heb. Nee, ik zou, laat je de kerven nog wel zien. Yes, en en, en die auto stond en Dan ging ik er soms in zitten met de kachel op uh, 27, want dan werd lekker warm. En dan keek ik zo'n dvd'tje in zo'n navigatieschepje. Het is natuurlijk ontzettend droevig. Dat is vreselijk droevig. Yes. Um, maar toch had ik al die tijd, zoals ik altijd iets heb van. Ja, ja ik ben onderweg naar iets, naar iets beters. Ja, maar je vertelt het allemaal met zo'n opgewekte vrolijkheid. En in de show probeer je dat ook. Maar dan dacht ik toch een zeker moment... Ik ga, dan ga ik lekker niet intrappen vandaag. Nee. Ik wil dat niet. Die man Het die, nou, liedje die... van die man met die zij is, is een heel serieus liedje. Ja, en toen, ja. Was, ik, toen was ik geroerd en ontroerd. Ja. Ik denk de rest van het publiek ook. Tenminste, ik meende dat te zien. Uh, en dat is omdat je... Dat... Wat niet waar, anekdotisch is, bedoel je? Ja, waar, en waar ja. ook geen ontsnappen meer aan is. Nee. Want je bent natuurlijk wel meester in het ontsnappen, volgens mij. Je maakt van, van elke ellende verhaal toch nog wel weer een hele, hele vrolijke anekdote. Ja, ik hoop het niet. Uh... Laat ik zo zeggen, het is wel een stijl waar je snel in verval denk ik. Tuurlijk, nee, het is, het is... Ja, zeker. Het is ook heerlijk om te doen, natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, Jeroen, mijn, Jeroen Kriek, mijn regisseur, met wie ik deze toon ook heel goed gevonden heb... Die, uh, die waarschuwt mij ook voor. Kijk, je, ze, helemaal natuurlijk, als je weet waar het publiek gaat lachen... Het is het heel, heel verleidelijk om daarin mee te gaan. Ja. Terwijl eigenlijk... Uh, en ik vertel in de voorstelling onder andere... dat uh, dat voor mij een van de, van de meest intieme momenten in de voorstelling. Dat ik uh, als ik naar de caravan reed, dat ik dan langs het huis reed... wat uh, mijn ex en ik samen hadden gekocht. Dat is een stationnetje in Broek. Een stationnetje uit de 17e ja. eeuw. Ja, 18e eeuw, weet ik veel. Helemaal gerestaureerd met de laatste centen die ik van kopspijkers nog over had. En daar kringelde, dat zag ik dan tussen de, tussen de bomen staan. Ik kringelde een rook en, weet je wel, uh, hoort het, uh, beslagen raam. Uh. god wat is het warm en gezellig. En dan zijn we kindjes. En dan reek ik door tot waar de straatlantaarns ophielden. En dan reed, waar de plassen begonnen. En dan ging ik naar die lekke caravan. Moest je dan een stukje door de modder eerst? Ja, Ja, modder en uh, rond een hek. En dan hopen dat de, de boodschappentassen niet in het water vallen. Nou, tot daar is het nog anekdotisch. Want daar kon ik ook wel om lachen. Maar ik had ook van mijn eigen huis... en ik verwijt dat niet meer, ik, ja, ik verwijt het mezelf... dat ik van ons huis ook een koude plek had gemaakt... wat ik ook stookte. Mm -hmm. Want de kou zit bij jezelf van binnen... Mm -hmm. En. Dus zit jij 24 uur per dag, bij wijze van spreken, op de computer... Uh, ja, ellen ik had, had 300.000 recordscore op de Tetris. Ja, en het doet, doet mij ontzettend veel plezier om dan de zaal in te kijken... en alleen maar tegen die mannen te zeggen... jongens, als dus jullie recordscore halen van 300.000 Tetris... tijd om even na te denken. Ja, krap achter je oren. Ja, ja en die, die stilte die ik dan deel... want de het is een hele ongemakkelijke stilte die aanvalt... die vind ik heerlijk. Daar... daar, daar daar word ik een beetje blij ja. van, omdat ik denk... zie je wel, ik ben niet de enige die er een zootje van maakt. Ik moet je eerlijk zeggen dat de, de punten waar, of de, de, de, de scènes waarin het ongemakkelijk wordt... Ja. en oncomfortabel de, ook meteen de beste scènes ja. van de voorstelling zijn. Ja. Moet er nog meer in? Ben je nog niet klaar? Nee, maar het geeft niks, work in progress. Nee. Maar dat is goed, dat is want, waar. want dan heb je het idee van... Uh, dan krijg je ons stil eigenlijk. Ja. Dan hobbelen we niet mee in, in de Rob Campus die jij graag wil laten zien. Die vrouw, ja, die comfortabel dan. is en uh, ja, ja, kijk, het, leuk het, het en raar is gezellig en vrolijk. Uh, nou ja, kijk, ik, ik mag hopen dat het publiek voor allebei komt. Uh, je moet natuurlijk af, je moet wel gelachen worden. En je moet wel een leuke avond hebben. En volgens mij is uh, humor moet de voertuig zijn naar die stiltes. Ja. Um, en ja, dat is een, dat is een, nou ja, dat is ook waarom ik lekker stiekem aan ben. Uh, ben begonnen. Ja, ja, om dat te vinden. Dus is verkeersinformatie. Vooral bij Rotterdam en bij Utrecht nog een stage van de avondspits. Hoewel beide files hebben te maken met de ongelukken. Op de A12 in Hagen Utrecht tussen knap het Oude Rijn en Knappertunette 5 kilometer. Het is daar uh, moeizaam om de A27 op te komen naar Almere, wat de rechte rijstrook dicht is. Op de A20 bij Rotterdam vanuit Gouda nog steeds file bij de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. Hier in Kunsthof praat ik vandaag met Rob Campus. Hij heeft een theaterprogramma uh, gemaakt. Dat is al in de theaters. Misschien is het u niet opgevallen. Maar dat komt omdat hij het heel zachtjes en klein heeft geprobeerd. getry in bo boeren schuren en kleine bijeenkomsten. Maar nu heel langzaam, maar zeker is het geland. Het is een, een voorstelling waarover de regisseur van de voorstelling... Jeroen Kriek, is ook een goede vriend van je, zegt... op het moment dat het eng wordt... krijgt hij de neiging om het lichte ironie over zichzelf te vertellen... Ik heb Rob gezegd dat hij dit niet moet doen. <lacht> ja, we krijgen nu echt de binnenkant ja, van het verhaal. Na een persoonlijk verhaal moet hij niet relativeren of er een lach in gooien. Anders komt het niet aan. Dit kan oncomfortabel voelen, maar je moet jezelf geweld aandoen en je openstellen. Rob vindt het eng om met zichzelf op het podium te staan. Hij kan zich nergens achter verschuilen. Niet achter anderen, niet achter muziek. Hij staat daar helemaal alleen. Ik meende dat ik het zag toen je opkwam. Dat je het eng vond dat er iets engs aan was. Hmm. Ja, zeker is iets engs om in een diarretje op te komen... en te zeggen dat dat vroeger genoeg was voor een leuke avond. Ja, nou, deze stijl is wel heel erg met de billen bloot. Um, ik begin ook niet met een grap. Ik begin nee. ook eigenlijk niet eens met een goed verhaal. Je Het vertelt dat... gewoon iets over vroeger. Ik laat een paar dia's van vroeger zien. Ja. En eigenlijk ben ik alleen maar de eerste vijf minuten een beetje... Sfeer aan het scheppen om ja, iedereen een beetje in slaap te sussen. Dat het, het zal wel vrolijk en gezellig, het zal wel ongevaarlijk en gezellig worden om dan met een heel naar verhaal te komen. Ja. Net als iedereen onderuit zakt. Ik denk dit wordt heel genoeglijk. Ja, laat de bakjes pinda's maar komen. Ja, maar dat is een, ik vind dat zelf een gevaarlijke, um, is een gevaarlijke opening, omdat daarmee um, je anticipeert heel erg op wat er tussen mij en tussen, mij, mij de zaal die avond gebeurt. Ja. Terwijl je gewoon met een goede anekdote begint... dan uh, weet, je meteen, uh, weet je meteen wat je aan elkaar hebt. Even los van dat, het, dat, dat, uh, dat dit al een, een gewaagde opening is... Ik, ik kan me voorstellen dat je de hele voorstelling door... Uh, uh, toch probeert te balanceren tussen de, de gulle lach... En, en die momenten van ontroering en verdieping... Nou, Want de lachen heeft altijd wel te lijden onder, onder de ernst van een voorstelling, natuurlijk. Ik denk dat jij. Nou, of andersom, meestal. De ernst van de voorstelling leidt ontzettend onder de lachen. Dat is altijd zo geweest. Maar nu ja. probeer je toch wat meer die ernst op te zoeken. Dacht ja. Ik. Nou ja, het rare is. In mijn boek is dat toch iets makkelijker. Want dat is toch privéer, is intiemer. Dan zit ik in mijn eentje. En op het moment dat je het gaat delen met een ander, ja, het, ja, het wordt ongemakkelijk, ja. En ik, ik ben helemaal niet zo van... Dat geloof ik ook niet, ook niet in, in, in mijn tv-werk. Ik ben helemaal niet zo van, je mag niks van mij weten. Of zo zo'n tegendeel. Maar, um, nou, dat moet niet al te ernstig worden, nee. Dat vind ik heel jammer. Ik Waarom zonde. eigenlijk? Ja. Nou ja, voor het weet zitten we allebei te janken. Dat is zonde. Is, zonde van de avond. Wie, wie is allebei? Jij? Ja, jij ook. Jij oh, jankt je nog je veel eerder je dan je ik. Dus, <laughs> dus Hier zie je, zij wel weer ontsnapt. Ehm... Um, Nee, nee ik dat ga ik... gewoon weer terug. Ja, nee, ik ook, doe het ook. Nou, kijk, ik merk... Er zijn een paar stukken in de voorstelling waar ik voorlees. En uh, dat zijn voor mij eikpunten. Omdat ik uh, heel trouw ben aan mijn boek... En uiteindelijk ook trouw ben aan het drama wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Wat ik zelf veroorzaakt heb, hoor daar niet van. Maar... En dan hebben we het over het drama, de scheiding. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat dat, je leven lang blijft dat als een mislukking voelen. Mm. Want je hebt twee jongetjes heel ongelukkig gemaakt, verdrietig. En een vrouw, en jezelf vooral ook. Want je hebt allemaal een ideaal plaatje van uh, trouwenhuisje, boompje, beestje. Nou, niet iedereen, maar ik had dat wel. En als je dat allemaal binnen handbereik hebt dan denk je... Oh, dat, maar dat wou ik niet, of niet in deze setting of zo. Nou, daar, daar kun je heel verdrietig van worden. En dat gaat ook nooit over. Um, dus aan dat verhaal wil ik heel trouw blijven. Um, maar ik heb... Ja, mijn overtuiging in het leven is... Dat, dat, ze, dat die zware kost het beste pruim is... als die met heel veel stroop uh, wordt opgediend. Heel veel stroop. Ja, oh, uh, een uh, spoonful of sugar helps yeah. the medicine go down. En dat heb ik van daarom... Koos Terpstra geleerd. De theaterregisseur met wie ik heel lang gewerkt heb. Die zei altijd, je moet, eerst, uh, je moet ze eerst laten lachen... en uh, eerst iets heel aardigs over iemand vertellen... en dan mag die moord plegen. En dat zal iedereen nog steeds aardig vinden. Dus dat is mijn tactiek in alles wat ik doe. Schrijf of interview. Maar de, de, de eerste stap uh, komt natuurlijk al... dat je, dat je jouw verhaal wil delen met ons. Ja. Dus dat je blijkbaar niet alleen een boek schrijft... maar ook een podium opzoekt om ons te willen delen in jouw leed. Ja. En dat kan toch niet alleen maar zijn... omdat je vindt dat het ook wel leuk is als we een keertje lachen. Nee. nee ik wat vind dat je altijd heel bescheiden moet zijn... over wat het doel van je voorstelling is. Maar het heb... doel, wat ik hoop... dat mensen niet alleen maar... Het laatste wat ik wil, is dat ze denken... waarom moet hij zo nodig zijn verhaal mm -hmm. ons kwijt? Mm -hmm. Dat is namelijk... Uh, tuurlijk, iedereen wil zijn verhaal kwijt. En dat doe je elke Jij gaat nu naar het doel, maar ik was eigenlijk bij de drijfveer. Oh, de, drijfveer oh, de drijfveer van jou om, om ons dit verhaal te willen vertellen. Ja, te delen. Te delen, te delen. delen. Ja, omdat um, ik hou van mensen. Ik hou van echt contact met mensen. En er is niks fijners, of je dat aan het theater, een boek of tv doet... dan bij elkaar in de ziel te mogen kijken... en te voelen wat je echt waar zit. Mm -hmm. Dat verbindt mensen, dat troost mensen. Jezelf dus ook. Um, en daar word je allemaal net een beetje warmer van. Dus dat is de bedoeling van het verhaal. Ja. Daar zit dus bijvoorbeeld een, een bloedmooi liedje in... dat jij nu ook nog uh, hier live wil gaan spelen. Ja, je legt je, je, ja, je hoofd al in je ik schoot. Het heel graag. Je hebt de hele dag geoefend, heb ik begrepen. Nee, nee, dus ja, het, moet het, moet, het moet ergens op lijken. Nee, het is heel mooi. Het is door Theo Nijland geschreven, hè? In samenwerking nee, nee, met jou. Nee, nee. nee, ik heb het samen geschreven. Samen geschreven, het nee, heet... Theo, niet alle rechten geven. daar hou ik niks meer over. Nee, maar goed. Zijn naam is genoemd. Jij gaat aan de vleugel nu zitten. Er zit een flinke galm op, hoor ik al. Geen probleem. <lacht> We gaan die jongens stutten. Geen probleem. ik heb het huis voor mij alleen hij is net naar school en daarna naar zijn moeder geen probleem als hij een paas haast kleidt voor zijn moeder of voor mij ook als het voor haar is geen probleem ik ga er echt niet in zijn kamer aan zijn pyjama staan te ruiken ik ben een vent ik kan het hebben Zolang ik op kan staan wanneer ik op wil staan, kan ik het aan. Ik heb het huis voor mij alleen. Hij dagelijks onder zijn stoel en door de hele keuken heen. Geen probleem. En als hij thuis komt en dan bedoel ik bij die klootzak en op zijn schoot klimt. Geen probleem. Ik ga er echt niet elke keer zijn jasje van de kapstok plukken. En tegen me aandrukken of zo. Ik ben een vent. Kan het hebben. Zolang ik nog kan staan, zal ik daar boven staan. Kan ik het aan. Ik eet een hele mozzarella op. Zonder dat er iemand eerst de helft van wil. Zonder probleem. Ik heb het huis voor mij alleen, niemand morrelt aan de deur van de wc. Dus ik kak zolang ik wil, zonder probleem. Ga daar echt niet elke keer, met zijn aap tegen me aan. In slaap vallen of zo. Ik ben een vent, kan het hebben. Zolang ik eet, wanneer ik wil, gewoon mijn bord kan laten staan. Kan ik het aan. Zijn kleren op een stapel, zijn sokken in de kast. Zijn pyjama in de wasmand, licht uit en dan op de tast. Nog even mijn hoofd in zijn kussen, nog even mijn neus in die aap. Nog even zijn geur, nog even, nog even. En ik val in slaap. Ik ben een vent. Ik kan het hebben, zolang ik mij elke keer maar weer herneem. Zolang ik kan huilen, wanneer ik wil huilen. En ik zit wel eens keihard te huilen. Geen probleem. Rob Campus. Cabaretier en presentator op dit moment in het theater te zien... met zijn voorstelling Sterke Verhalen. Goed gedaan. Kijk door het raam. Aan de andere kant van het glas zit je zoon. Ja, wat hij ervan vond. Is ja. het oké? Okay? Gaan, gaan de duimen omhoog? Of, uh, nou, ja, ja, twee duimen. Ja, het hij duurt, heeft, duurt het duurde wel eventjes. maar uh, uh, Overigens beschouw je dat eigenlijk... Uh, als de grootste schade die je hebt opgelopen de schade die je eigenlijk nu bezinkt... namelijk het niet met je kinderen kunnen zijn? Um, <kliek> nee. Nee, dat is geen schade die je oploopt. Het is, je wordt alleen veel harder geconfronteerd met je eenzaamheid. Want negen van de tien vaders ziet hun kinderen niet zo heel veel... en soms dagen niet. En Die heeft het dan niet eens in de gaten waarschijnlijk. Alleen als je helemaal alleen bent, dan heb je het in de gaten. Mm -hmm. um, dus uh, die periode heeft mij ook veel meer op mezelf teruggeworpen. En wat heeft dat. Punt. Ja, wat heeft dat uiteindelijk opgeleverd? Ja, niks natuurlijk. Want wat het oplevert, dat valt ook niet zo 1, 2, 3 onder woorden te brengen. Een mooi liedje. Een mooi theaterprogramma. Een Misschien mooi ben je een mooie mens geworden, bijvoorbeeld. Ja. Dat kan, hè? Nou ja, kijk, wat ik weet. Uh, maar ik, ik, ik, ik wil ook niet in... Ja, jij zegt van, ja, jij weet overal de zonnige kant van mm -hmm. snelte. Maar zelfs als je het serieus bekijkt. Ik ben een zeer optimistisch mens. Uh, door, um, door onze scheiding heb ik een unieke band met mijn kinderen gekregen. Welke familie, ja, een vrouw erbij, ga je niet in Marokko... vijf dagen met een kameel door de woestijn lopen? Dat doen jongens wel onderling. Dat was hartstikke zwaar. En tussen de schorpioenen slapen. We hebben vijf jaar uit het manneke. Vijftien kilometer per dag. We hadden ons vergist bij het boek hoor, Vijftien <lacht> kilometer per dag door het nulle zand. Sjouwen we bij veertig graden. Verschrikkelijk. Maar dat, ja, jongens onder elkaar, avontuur, dat doe je. En die caravan was ook zo. Dus ik heb een, ik heb een onwaarschijnlijke band met mijn kinderen erdoor gekregen. Dat heeft het mij opgeleverd. Omdat je realiseert hoezeer je aan, je aan ze hecht. Dat het je redding soms ook is. Ehm. Um, en ook dat dat dus kennelijk toch het belangrijkste is wat je in je leven hebt. Of ik daar een mooie mens door geworden ben. Nou, dat zal haast niet. Dat, dat moet je nooit van jezelf. Dat, uh, Reken niet. je niet op. Nee, dat moet je Zeg maar je niet de met de een dikke brede geest. Nee, nee. Ja, we, spra doen. we spraken bijvoorbeeld weer met die regisseur van je, die oh. Ron Kriek. En die zei, Rob wordt steeds onzelfzuchtiger. En laat het mannetje zijn steeds meer los. Ah, wat lief van hem. Maar daar kan ik me opeens van alles bij voorstellen. Oh, ik dacht, dat kan je helemaal niet voorstellen. <lacht> nee, dat mannetje loslaten. Ja. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht vroeger ook wel... Jeetje, het is wel een mannetje. Ja. En net alsof je op, op alle punten de competitie permanent aangaat. Ja, nou ja, ik, dat zit natuurlijk ook in de voorstelling. Ik ben natuurlijk heel veel van mijn leven... Ik ben ontzettend... Uh, Oud? Uh, nee, van, van, <lacht> ik, heel erg... Uh, bubbeltjes van Michael, van psychologiseer. Maar heel veel van mijn leven van bestaansdrang... komt ik voor dat ik heel ziek ben geweest toen ik klein was. En dat ik echt heb moeten vechten om in leven te blijven. Letterlijk. Mm -hmm. En uh, daardoor die periode... Uh, uh, doe je zelf, in zo'n periode kan een kind zichzelf heel veel tekort doen... En leert hij niet om naar zichzelf te luisteren. Dus uh, heb je het, ga je het heel erg uit je omgeving halen. Ga je heel erg geroepen mensen, maar ik ben er ook nog. Podium zoeken. <coughs> ja, bijvoorbeeld. En nou, kijk, jij vroeg: Heeft die scheiding je een mooie mens gemaakt? Mm -hmm. Nee, dat geloof ik niet. Um, maar succes heeft mij wel veranderd. Uh, los van beter of slechter. Maar um, door, door het succes te hebben, kon ik bedenken: van, Oké, okay, nou heb ik het succes? Oh, was dat waar ik wou? Nee. Want je wil dat mensen van je houden. Nou, geloof me, uh, hoe meer succes je hebt... hoe vervormder de aandacht en liefde wordt die je krijgt. Er dus gaan hele problemen. rare mensen van je houden opeens. Ja, maar ook, ook op een verkeerde manier. Weet ja. je, Mensen gaan tegen je opkijken. Daar kan ik heel slecht tegen. Uh, mensen gaan je zien, uh, idealiseren op wat voor manier. Daar nou, kan ik heel slecht tegen. Ik, alles wat ik doe, ook dit programma probeer ik... juist zo aards mogelijk te maken. Um, en daardoor ben ik gaan... Denk, oké, okay, nu, nu mag ik doen wat ik wil. Uh, laat ik nou alleen maar gewoon dingen maken die ik zelf mooi vind. En daarin heeft wel de reunie een hele grote rol gespeeld. Ik heb natuurlijk met enorm veel mensen bij de reunie gesproken... die op een kruispunt in hun leven stonden, bijna dood gingen. Die mocht ik alles vragen, ook buiten de camera om. Um, en daar werd ik altijd een beetje warmer van. Ik werd wijzer, misschien, maar warmer vooral. Ik denk, jeetje, het leven is goed te doen als je maar eerlijk tegen jezelf bent. Ik vond het wel opmerkelijk om te zien dat, dat toen jij begon bij de reunie. Dat jij degene was die gepleit heeft om met gewone klassen te gaan zitten. Niet alleen maar klassen van beroemde Nederlanders. Hè. Uh, Koos Postma had ooit ook. Is dit niet waar wat is niet ik zeg. Waar. Het is steef hey? Warnick Warnik geweest. Uh, okay. Hoofdamusement met de Karo die zei: Rob wil je niet klasgenoot gaan maken, maar dan zonder bekende Nederlander. Okay. Toen dacht ik, ja, dan vind ik helemaal niks. <laughs> oh, wacht. Ik dacht dat, oh wat een slimme jongen is dit. Nee, nou, nee, ik heb ervoor gepleit, samen met Peter Blom... de toenmalige eindredacteur... dat het confronterend mocht zijn. Zodat dus we ook de transseksueel, de gevangenen, de moordenaar... de hoer, alles, het dat, dat gepeste jongetje, meisje... dat alles erin mocht. Dat vond Stefan niet zo'n goed idee. Want hij zei, dan kijken er maar 800.000 mensen. Die heeft hij ontzettend in moeten slikken. En dat heeft hij met liefde gedaan, <lacht> ja, overigens. Ja, want er kijken echt meer dan een miljoen mensen... natuurlijk naar dat nee, programma. Het, wat zijn het er? 2,9 of zo is het record, 2, 2, geloof ik nu. Ja. Ja. Ja, is kan, kan jij, snap jij hoe het kan? Want in, in het theater, hoe je het ook bent of keert, het is toch een worsteling van jou, jouw relatie met het podium. Er zijn hele mooie momenten. Er zijn ook momenten dat het net niet is wat je wil. Op tv lijkt het alsof je als een vis in het water beweegt, in zo, door zo'n klas loopt, alles vraagt. Ja, de maar de rollen staan natuurlijk wel bescheiden erin. Weet je, ik, kan één, ik kan één stapje terug doen. Als, als ik jou interview, dan moet het bij jou vandaan komen mm -hmm. en uh, kan ik lekker op de kar meerijden. Dat is natuurlijk een veel makkelijker taak dan als je in je eentje op een toneel moet doen. Mm -hmm. En is er nooit wat in jou geweest dat dan heeft gezegd, weet je, die rol die past me eigenlijk heel goed. Eentje met een wat grotere bescheidenheid. Ja, zeker. Nou, dat is ook ook de reden waarom ik de tijd van theater weg ben geweest. En het is eigenlijk alleen maar weer teruggekomen omdat ik voor ging lezen uit mijn boek. En mensen zeiden, ah Rob, doe dat nou op het toneel? En kijk, de reden dat ik weer theater ook in ga... is ook een beetje... Nou, gewoon omdat ik het heel leuk vind om te doen. En ik vind altijd, je moet altijd doen wat je leuk vindt. Maar er is een stem in mij die, die zegt... ja, maar omdat andere mensen dat zeggen, dat geloof ik niet. Het is omdat er in jou iets is... dat toch nog wil bewijzen... dat je het wel kunt. Um, ja, maar dan aan mezelf. Want aan de rest van de wereld... ja, dat he, heeft niet zoveel zin om het is daar ook, te doen. Is ook prima, toch? Ja, ehm... Um, nou ja, kijk, het raar is namelijk, um, boek Inhal Race is, is heel lovend besproken. Um, het uh, ligt ook heel dicht bij mezelf. Is ook vrij theatraal, als ik dat het voorlezen. Is het al bijna theater. Dat ik denk, ja, ja dat, is toch, dat is toch raar. Ik vind dat ik mezelf in theater heel lang heel erg in de weg heb gezeten. Dus wil ik. Dus toen dacht ik ineens, daar viel wel het kwartje... waar ook mensen echt niet tegen me zeiden. Van, hé, hey, maar waarom ga je dit dan niet doen? Want dit zit zo dicht bij je. Um, en die vorm denk nu aan het zoeken. Het ja. kan best zijn dat ik over twee of drie jaar... Ik, ik weet niet eens of ik hierna nog een programma ga maken. Dat zou ook nog, ik vind dat ik alleen het toneel op moet als ik daar ook echt wat te zoeken heb. Echt wat te vertellen heb. Nou, dat heb ik nu. Dat zal de komende jaren wel zo blijven, vrees ik. <lacht> um, um, alle, kriti alle kritieken ten spijt. Nee, maar dat, is, dat mag nooit een reden zijn om het wel of niet te doen. Succes... Het mag nooit een reden zijn waarom je iets maakt. En, en kritiek ook niet. Kijk, als er geen publiek komt, dan is het heel simpel. Mm -hmm. Dan is het kennelijk niet wat mensen willen horen en zien. Einde oefening. Ja, ja. maar ja. Als er zolang er honderd man zitten in een klein zaaltje achteraf... ja, wie doe ik er kwaad mee, ja. weet je? Dus... Maar je kan natuurlijk denken van... ik ga gewoon voor die reunie en voor, voor programma's... waarin ik misschien enigszins bescheiden... maar mijn rol als interviewer kan laten zien... en uh. Nee, maar, nee, maar dan zou ik romans gaan schrijven. Want ik, bedoel, ik ben wel meer dan alleen een interviewer. Of meer. Ik ben iets niet meer. Het is niet meer of minder. Maar ik ben wel iets anders dan alleen een interviewer. Uh -huh. En dat heb ik, uh, nou ja, volgens de buitenwacht bewezen. Maar ook voor mezelf bewezen. Ik vind dat schrijven is toch eigenlijk wel mijn echte ding, denk ik. Zoals ik nu morgen met alles zou moeten stoppen, zou ik gaan schrijven. Dat is het dan eigenlijk. Ja, als je mij vandaag een half miljoen geeft en zegt, alsjeblieft van het toneel of van die beeldbus af. Ik, yes! Yes! Dan ga ik heerlijk in een tuinhuisje schrijven en boterhammen smeren. Weet voor je jongen. dat dit maar enorm. Ja, boterhammen. Die... Daar word je heel blij van. En ja, ja. <laughs> je gaat sparen. Nee, nou ja, kijk, ik, het verbaast me eigenlijk dit een beetje. Omdat, omdat ik denk. Die man is dus heel, die is veel op televisie en heeft daar gewoon een paar miljoen volgers, zullen we zeggen. Mm -hmm. En die man staat in het theater en heeft daar, heeft daar zalen. Het zijn dan nog wel boerenschuren nu, maar dat wordt straks natuurlijk ook ja, weer meer. Ja, dat is wel. Aswell. Maar eigenlijk wil hij schrijven. Nou, dat lijkt me nu wel de tijd om dat te gaan doen, want je bent de vijfde gepasseerd. Ah, ik heb er al twee geschreven, ik ben aan een roman bezig. Zeg, uh, ah, ik ben kijk, bezig. Voila, heel goed. Waar ja. gaat die roman over dan? Ah, dat plot is zo goed dat als ik het hier vertel, ben ik het kwijt. Echt waar? Als de uitzending klaar is, vertel ik je. Ja, wat hebben we daar nou aan? Ik kan toch niet al die luisteraars een brief sturen? Nee, nee, nee, maar het duurt nog ook nog twee jaar. Dus dat kan ik, dat, weet je, ik ben, ben halverwege en dat, weet je, met de tijd die eerst mijn theaterprogramma goed en af. dan hoop ik me weer een zomer. Uh, aan het boek kunnen, wij. kunnen ja, maken. Ja, en dat want moet ik echt goed doen. Schrijven, ga. schrijven gaat over introspectie. Gaat over ja. naar binnen. Ja. En dat is ja. uiteindelijk wat je zoekt dus. Ja. ja. En ik wil het graag delen. Want schrijven is natuurlijk ook... Uiteindelijk wil je dat iemand het leest. Het dus kan je zo goed gewoon lekker thuis gaan schrijven. En dan, nee, uiteindelijk wil je het wel... Ja... Ik ben een maker uiteindelijk. Weet je, uiteindelijk wil ik dingen maken. En volgens mij, stel als bij Randy Newman, niemand wou eens liedjes zingen. Toen dacht ik nou, laat ik het aan mezelf gaan doen. Dat is bij mij ook. Eerst zou niemand de tekst voor mij hebben. <laughs> en, en, ja. en je wil ook dingen meemaken. Dus daarom ben ik echt bij tv gegaan. En laten we heel eerlijk wezen, weet je... Uh, TV is, het, is op dit moment een vrij dun pistraaltje, wat er uit de kraan komt. Zowel, wat bedoel je daar nou mee? Nou ja, zowel, er gebeurt niet zoveel op de Nederlandse televisie op dit moment. Het is een heel angstcultuur. Veel gekke dingen mogen niet. Uh, er is natuurlijk uh, weinig geld om te experimenteren. Dus bovendien heb ik daar, wat ik vroeger in theater had, natuurlijk ook een positie met enorm veel verwachtingen. Als ik iets doe, moet het gelijk groot. Nederland 1, zaterdagavond, een beetje klungel op Nederland 3 en daar is iets, iets fijns en kleins maken, is er gewoon voor mij daar niet meer bij. Nee, dus je kunt eigenlijk alleen nog maar deliveren in de reunie, want dat is een succesverhaal. Ja, en dat doe ik met genoegen hoor. Dat ja, nog maar daaromheen is het eigenlijk Kale Prairie. Er ja, valt niet ik meer wel. zoveel te halen voor jou wat dat betreft. Nou, op dit moment niet. En nee. het verandert misschien. Hè. De, het gaat de komende twee, drie jaar heel veel veranderen. Dus, en ik merk iedere keer, ik zoek ergens een kanaal om mijn eigen creativiteit... en mijn visie op hoe ik het leven beleef, om het vorm te geven... om het voor mezelf draaglijk te maken, want dat mm -hmm. is het uiteindelijk. Mm -hmm. Bij de reunie doe ik dat, want ik, door al die mensen die ik spreek... leer ik het leven een beetje te begrijpen... En uh, door te schrijven lukt me dat ook. En door dat te delen met mensen. En je hebt helemaal gelijk. De meest pijnlijke momenten in de voorstelling zijn de momenten waar ik zelf ook het meest aan heb. Um, ja, ja dat, daar wordt mijn leven vrolijker van. Ja. ja, ik zou als ik jou als die pijn van het zijn nog veel meer op gaan zoeken. Ja. Omdat het dan echt urgent wordt. Ja. Ik, uh, ik zal doen. Het is gewoon een, een gratis tip, ja. maar ik wil eigenlijk wel even een mooi fragmentje laten horen, want, want ik heb het toen ook gezien, toen het op televisie vertoond werd, het is een uitzending van de Reunie die voor de, voor de Emmy Awards is ingezonden, de klas van Anne Frank. Oh ja, en ja, dat vond ik toch wel heel bijzonder, gaan we nog even naar luisteren. En, en zag je dan gedurende de oorlog steeds meer kinderen uit jouw klas verdwijnen? ja. ja. Ja, hoofdzakelijk ook uit de klas, maar ook uit de, uit de straat. Ja, Want dat maakte hij het meeste mee. De kinderen werden niet uit school gehaald. De kinderen werden uit hun huis gehaald. En er wonen in mijn straat nou, in misschien wel 40% Joodse gezinnen. Maar was je dan niet bang om naar huis te gaan? Of was je niet bang dat jou dat ook kon overkomen? Nee, in het begin had het die klank nog niet. Het was een heel raar fenomeen. Als je wel eens uh, van zo'n kind hoorde van dat ze een bericht hadden gekregen dat ze weggingen... dan leek het wel alsof ze een beetje, beetje, ja, een beetje opgewonden waren. En dan denk je, oh God, wat, gaan die, wat gaan die beleven, weet je? Was je? Je voelde bijna een soort jaloezie eigenlijk. Van, ja, wat zij gaan meemaken, dat maak ik niet mee. En dat, dat, is begin, ja, ja. dat is bizar. Ja, dat is bizar. Dat had ik in het begin. Later niet meer natuurlijk, toen wist je wel beter... Maar als, als kind van. Oud was ik toen? Tien, uh, elf of zo? Had je dat? Ja, uit een uitzending van de Reunie. De, de klas was dat van Anne Frank. Kriekerkoning, André. Ja, zijn lieve man, als ik het zo hoor. En je luistert dit nog mee alsof je gewoon in de, in de montage zit. Ja. Je, ken, je kent woord voor woord van wat die man zei. Ja. En je het bleef heeft het meest haken. Mee ja, want? Ja, omdat je namelijk. Um, die avontuurzin die bij hem dan zit... dat je eigenlijk bijna jaloers was op kinderen die werden afgevoerd. Dat, dat, hij is de enige die dat mag zeggen. Maar het zegt zoveel over hoe, waarom het gebeurde. Waarom, hoe je erin staat als kind. Het is ineens alsof, het, alsof er een sluier... bij mij die hele aflevering, hè, wat voor mij was Anne Frank ook een boek... en niet een meisje van 14. Nee, nee. Alsof een sluier werd opgetrokken... en ik ineens kon zien dat het echte mensen waren... en dat het mij ook had kunnen gebeuren... als ik toen had geleefd in die tijd in Joods was geweest... Ja. En dat, ja, dat is onbetaalbare ervaring. Ja, en dat is eigenlijk ook de inzet van jou als je dat programma presenteert. Dat er zo'n zin in moet zitten. Dat er zo'n zo ervaring gedeeld moet worden. Ja. ja, als je dat tegenkomt. Nou, dan, uh, je bent daar heel fanatiek in, hebben wij ons laten vertellen. Heel fanatiek. ja. Maar uiteindelijk overkomt het mij ook. Weet je? Deze ja. man is er niet onder druk gezet om vertel nou is iets nee. moois. Weet je? Hij vertelt het gewoon. Uiteindelijk komt het dus vanzelf. Ja. ja. ja. ja. Nou, ik vind uh, ik, leuk dat je hier was. Ik uh, ga nog vertellen dat uh, de reunie weer begint op 4 maart. Ja, en zaterdag sta ik in Hoofddorp. En zaterdag je staat hij in, in Hoofddorp. En iedereen mag komen. Kaartjes zijn overal te krijgen. Blijkt me wel, Als hè? dat ze er nog zijn, ja, denk ik ja. wel. Ja, ja. Uh, Zometeen na uh, dit programma gaan we luisteren naar twee dingen met Alice de Bruin. Dan gaat het onder andere over de februari-staking die weer herdacht wordt. Maar wat zet die man, die Rob Campus nu op zijn tegel? Rob, zeg het. Keep on dreaming, honey. Dat is niet persoonlijk bedoeld, toch? Ook. <laughs> <laughs> Voor iedereen. Blijf dromen. Heel goed. Dank je wel dat je hier was. Hey. Dank meneer Kampuus, dit was aflevering 2432. Ja, 2432. Morgen maken wij plaats voor het Europees voetbal. Maar vrijdag kunt u luisteren om 7 uur naar Manjaren. Het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. Radio 1. En stof. NTR brengt cultuur. Elke dag.